Jennifer Oekeloen met het NOS Journaal. Na meldingen over een gaslucht is Horst weer veilig verklaard. De Limburgse politie meldde gisteravond dat een bewoner mogelijk de gaskraan had opengedraaid. Daarom werden straten afgesloten en moesten 16 omwonenden hun huis uit. Nadat een robothond de omgeving had verkend... gingen agenten naar binnen bij het huis waar de gaslucht vandaan kwam. En daar bleek dat de bewoner was overleden. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Voor de kust van de Dominicaanse Republiek is een boot met migranten gekapsijst. Daarbij zijn zeker zes mensen omgekomen. 19 anderen konden worden gered. Twee van hen liggen nog in het ziekenhuis. Hulpdiensten zoeken naar meer overlevenden, maar de zoektocht gaat moeizaam vanwege hoge golven. Waarschijnlijk is de boot gezonken naar een diepte van 600 meter. In totaal zaten er zo'n 40 mensen op de migrantenboot. Het brandstoftekort in Gaza is zo kritiek dat een belangrijke levensader dreigt te verdwijnen. Daarvoor waarschuwt de VN. Brandstof is in Gaza van levensbelang om ziekenhuizen, watertransporten en voedseltransporten te laten draaien. De VN wil er afspraken komen om op consequente manier Gaza binnen te laten om levens te rennen. In de Verenigde Staten is iemand overleden aan de ziekte PEST... De inwoner van Arizona had longpest. Dat is de minst voorkomende, maar de meest gevaarlijke vorm van pest. Zonder behandeling binnen 24 uur wordt de infectieziekte de patiënt nagenoeg altijd fataal. Volgens de Amerikaanse gezondheidsautoriteiten worden in de VS per jaar gemiddeld zeven gevallen van pest bij mensen gemeld. De laatste keer dat iemand in Nederland besmet was, was in 1929. Het weer, bijna overal helder en droog bij een graad of 15. Vanaf de ochtend af en toe zon, middags kans op een bui. En het wordt maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.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 Stand up today. Oh, mm -hmm. oh,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 Sure. that yeah.